Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het tweede uur van Nachtvluchten van zaterdag 10 september 2011. De komende twee uur kunt u luisteren naar een aflevering van Zomeravonden. Gemaakt door de VPRO. Straks om vier uur natuurlijk wel even onderbroken voor het laatste nieuws met Renate Evers. Drie zomerweken lang in juli van dit jaar spraken in de avonden schrijvers, fotografen, twee acteurs, een architect, een schilder, een dichter, een cabaretier, een journalist en een muzikant op hun locatie naar keuze over wat hen beweegt. In deze aflevering staat acteur en scenario-schrijver Arjan Ederveen centraal. Gisteren vierde hij zijn 55ste verjaardag. Hij werd bekend met diverse televisieprogramma's. Ik noem Theo en Thea en Creatief met Kerk. Maar hij heeft zich na de televisieserie Vroeten uit 2005... vooral op theater en filmwerk toegelegd. Programmamaker Gijsbert van der Wal zocht Ederveen op in dienst, in dienst Friese onderkomen. Wat hij ontvlucht als hij daarheen gaat. De mensheid roept hij uit. Maar de interviewer is er welkom, want jij bent geen mens... Een mooie basis voor een goed gesprek. Gijsbert van der Wal is onderweg en heeft de woonstulp van Arjan Edeveen al in het vizier. Luistert u naar de avond? Na 100 meter, links afslaan. Wat jij wil, Lifi. Links afslaan. Dit is de avonden van de VPRO, maar niet zomaar de avonden, nee... een speciale zomeravondaflevering in een reeks van vijftien. In elk van die vijftien afleveringen staat twee uur lang... een kopstuk uit de Nederlandse kunstcentraal. En vandaag is dat Arjan Edeveen, Acteur en scenario-schrijver, geboren in Hilversum in 1956. Arjan Edeveen werkte tot nu toe bijna altijd samen met anderen. Met Kees Prins vormde hij begin jaren tachtig het duo De Duo's... Met Tosca Nietrink maakte hij later de tv-programma's Theo en Thea... en Creatief met Kurk, met Alex Klaassen de Trouba-broers. En in de afgelopen jaren waren onder andere Joop Admiraal en Jack Woutersen... zijn tegenspelers in door hem zelf geschreven theaterstukken. Des te opmerkelijker is het dus dat hij komend najaar... voor het eerst alleen op het toneel staat. In een voorstelling die dan ook Ederveenzaamheid heet... Sinds een jaar of vijf is Arjan Edeveen vooral in theatervoorstellingen en films te zien. Zijn laatste tv-productie was Vroeten voor de VPRO. Een satirisch tuinprogramma van 30 afleveringen, dat werd opgenomen in de tuin rondom zijn huis in Friesland. Want behalve een voormalig kraakpand in Hartje Amsterdam, bewoont Arjan Edeveen ook een afgelegen huis in de Friese gemeente Weststellingwerf. En daar ging ik voor deze uitzending bij hem op bezoek. Bestemming stemming bereikt. Ik krijg van de verharde weg af een onverharde weg op. Nou ja, weg. Een paadje langs een, wat Arjan noemt, een Flintstones hek, Een heel groot, breed, zwaar hek gemaakt van een boomstam. Hou eens. Fitness voor de vering van mijn auto, dit. Koest, dier. Oh, je bent bang voor honden. Nogal, ja. Van wie is die andere hond? Die is van mijn moeder, die heeft de pols gebroken. Maar die is hier, die moeder. Nee, die is thuis, maar ik kan de hond niet meer oplaten. Ja, ja. Ik kan hem voor de, zorgen, dus de hond mij. Dus wij kersen. heb Hoe er twee, lekker. Hoe was een... de rit? Ja, Naar goed. Toe? Ik heb er een paar op onderweg. Hoe vind je het worden? Wat is er veranderd? Het is geverfd, geel met zwart. Ach, verdomd, ja. Het was eerst uh, wit met uh, gewoon bakstenen. En waarom is dat? Dat het een andere kleur heeft We hebben het over het huis, hè, inmiddels. Ja, het is nog niet klaar. Hij is er nog mee bezig. De zoon van, de, van Koop, de buurman. Hij trust het erbij. Wiens idee is het om het huis uh, zwart te verven met uh, knalgele ramen? Wie denk je? <laughs> dat weet ik niet. Gustave Beumer, natuurlijk. Ja, ja. Van, van de kleurenpolitie... Want het huis is niet van jou alleen? Nee, ik doe het huis met samen met Guus, met een vriend van me. En Guus Beumer is, de, is hij niet ook de curator nu van de, de Nederlandse bijdrage aan de Biennale van Venetië? Dat is hij, nee, helemaal, he? helemaal correct. Hij, Eigenlijk doet, is, het, hij zit in Maastricht, hij doet de mares en zo. En iets met, uh, met architectuur uh, dingen. Eigenlijk is het een beetje een uh, onverwacht soort vriendschap, hè? Want hij doet toch allemaal heel ingewikkeld over moeilijke kunst. Ja, maar ik ken Guus eigenlijk al sinds mijn achttiende en we zijn, uh, we zijn enorme, enorme vrienden. We zijn vrienden voor het leven. En jullie hebben dus samen dit huis gekocht? Ja. We hebben samen het huis gekocht. Hoe uh, verdeel je dat huis dan? We verdelen of het. Het gebruik van het huis? Ja, dat wijst zich een beetje vanzelf. Wie is hier vaker? Ik ben hier vaker omdat uh, Guus in uh, Maastricht zit. Hm. Wat was je nu aan het doen? Of is dat een indiscrete vraag? Ik was uh, onkruid tussen de groententuin aan het plukken. Wat wil je drinken? Koffie. Kan jij je nog herinneren? Kan jij je nog herinneren? Kan jij, nog, kan jij het je nog herinneren? Hoe het, was, Hoe het hier was, vroeger. Ik kan me niet voorstellen dat je hier maar twee keer geweest bent toen. Misschien moeten wij voor de luisteraar even uitleggen dat we elkaar een beetje kennen. Suiker. Suiker. Omdat ik heb meegewerkt aan een televisieprogramma in 2005... dat hier werd gemaakt. Vroeten. vroeten. En Om nou te voorkomen dat het een heel erg ons kent, ons onder onsje... wordt, moeten we misschien even, maar beschrijven, even beschrijven wat dat was, Vroeten. Vroeten was een ecologisch tuinprogramma van de VPRO. Ja. Maar ook weer niet helemaal een tuinprogramma. Het is eigenlijk best lastig. Het was heel ongewone televisie. Nou, het was meer een ongewoon tuinprogramma. Ja. Maar de nadruk lag wel op de tuin en natuur en ecologie. Ja, maar het was tegelijkertijd ook een beetje begonnen... als een soort parodie op een reality-show. Ja, dat moet ik vast. ook nog even vertellen. Het werd geregisseerd door Leonard Engelbert. Jij presenteerde het en het was eigenlijk de hoofd. Uh, speelde de hoofdrol. En ik schreef de script op ja. basis van wat jullie bedachten. Ja. En, en Het idee is... van Lernert was oorspronkelijk om een soort parodie te maken... op de, al die reality-televisie waarin bekende Nederlanders... door een cameraploeg werden gevolgd ja. in hun gewone leven. Waarbij jouw gewone leven bestond uit uh, hier in Friesland zijn... en in de tuin uh, bezig. Maar dat betekent dus dat het, het ongewone van het tuinprogramma... was eigenlijk ook dat, je soms, dat er soms dingen gebeuren... die een beetje onverklaarbaar waren of eigenlijk uh, dramatisch... een beetje in scène gezet. Nou, het was... was, het was het, volgens mij hadden we weekthema's. En dat we een week met iets met uh, padvinders deden. En een week iets met Dalia's deden. En een week iets met kruiden deden. En we hadden... Uh, het was een dagelijks programma. En dan hadden we op woensdag hadden we een special. Het was eigenlijk heel veel, hè? Als het was we... heel veel. Het was een dagelijks programma. Dus vijf dagen in de week, een kwartier of zoiets ongeveer. Ja. En dan zes weken lang. Dus ja. dat is dertig afleveringen. Ja, en niemand en heeft, staat ook het, stand heeft vol. het gezien. <laughs> en niemand heeft het gezien. Heeft het gezien. <lacht> Zou dat nou nog op dvd moeten worden uitgebracht? <kennst2> of uh... of kijk je daar niet graag naar terug? Nee, ik kijk sowieso niet graag uh, terug op, uh, op oude dingen. Ik blik liever vooruit. Er zit een beetje kaneel door die koffie, of niet? Ja, ik heb kaneel door gegooid. Ja. Vind je dat lekker? Ja. Maar uh, uh, uh Lernert heeft er toen ook nog eens uh, afleveringen van... Heeft hij van de, van de hele weken heeft hij één aflevering gemaakt? Ja, het jaar daarna is het herhaald, ja, in, een, in een soort hermontage. Ja. Dus het waren geen dagelijkse afleveringen, maar ik denk een wekelijkse aflevering. die dan iets langer duurde. Maar dat was een soort ingedikte versie van die kwartieren per dag. Terwijl die kwartieren per dag eigenlijk ook al stampvol zaten. Laten we buiten gaan zitten op een stoel. Nou, heel goed, met de, van het rustgevende geklingel erachter. Met het uh, rustgevende zengeklingel zen van een, een, een klingelklangelding wat in de walnotenboom hangt. Ik... Waar de legendarische hond Trudy onder het begraven ligt. Maar ja, je hebt het niet zo op honden hè. Nee, jij wel. Want je is zei. Ga eens uh... weg genoeg nu. In een try-out van je. Nou, hij doet niks. In een try-out van je Of een try-out van een try-out ja, eigenlijk angst van je nieuw. Waar <laughs> komt die angst vandaan dat ik een keer door een hond gebeten ben, door okay. onze eigen hond, toen ik drie of vier was? Kun je hier okay. nog het litteken van zien? Ja. Ik wijs naast me oog. Ja, ik zie het. Maar genoeg over mij. Genoeg Jij ook, zei ja. in, de, in de, een. Ik, ik, ik wil er niet meer over hebben. <coughs> in een soort. Uh, echt een try-out van een try-out. Echt een uitprobeersel van je nieuwe voorstelling waarmee ja. je uh, dit najaar gaat optreden. Ja. Zei je: uh, Ik weet niet beter of ik word door honden omringd. Ik kan me niet anders herinneren. Geen leven zonder honden herinneren. Ja. En Trudy, die hier onder die boom begraven ligt... was de hond van, uh, die uh, in Theo en Thea zat onder andere. Klopt, met de wenkbrauwen. Hm. En deze hond die doet ook mee in je voorstelling? Deze hond doet ook al mee. En die heeft ook al een oeuvre, uh, oeuvre op, zijn, uh, op zijn hondenhaar staan. Of vroeger zeg je dat. Ja. En hij is uh, tien. En hij heeft onder, hij is zijn carrière begonnen met uh, de grote verdwijntruc. Zat hij in. Wanneer was dat? Begin, begin jaren 2000. Uh, dat is dus, denk ik, uh, acht, negen jaar geleden. Ja. Het was een Alzheimer-reviewtje, dat ging over mijn vader. En uh, hij zat in de Troeba broers Hij zat in uh, Tocht. En hij zat in echt iets om naartoe te leven met Joop Admiraal. Dus ja. moet je nagaan hoeveel hij gespeeld heeft. Ook. Ja, en mo moet je nagaan hoeveel jij via die hond ook gespeeld hebt. Het is wel grappig om via de hond te bespreken wat je de afgelopen jaren gedaan hebt, hè? Ja, weet je wat het is? Hij loopt toch altijd met me mee. Dus daar kan hij ook maar met meteen betere toneel op gegooid worden. Dan. Ja, maar dan moet je, neem ik aan zijn hond, wel voor uh, africhten. Ja, nou, het is met, met de paplepel ingegoten. Ge, in hij is van, vanaf puppy af aan dus al meege, meegegaan op toneel. Ja. Klingel, klangel, klingel. Het Dat is, niet... is je overleden vriend die, die hangt daar en die kan ze molen houden. Dus die is jouw overleden vriend? Dat is uh, Jaap Jan. Jaap Jan is een groep, was een vriend van mij en die is uh, in de negentiger jaren overleden aan aids en ik heb zijn klingelklangel overgenomen. Ah, dus het is niet je eigen rustgevende ding. Nee, het is een stem uit de hemel die zegt, joh, wat hang ik hier fijn hm. in mijn boom. Hij hangt dus in een boom. Waar je hond onder begraven ligt en het is een ding van je vriend. Ja. Was het ook je vriend? Uh, het was een goede vriend. Ik heb er wel ook wel seks mee gehad, maar we zijn wel go goede vrienden gebleven. Dus seks is dat Seks stond dat niet in de weg. Nee, we hebben het een paar keer gedaan en uh, het was een beetje dat ik, wat ik hem heel leuk vond, we verliefd op hem geworden was en toen ik het met hem deed, toen vond ik hem eigenlijk niet meer leuk en toen wou ik hem niet meer en toen wou hij mij wel. En toen hij mij niet meer wou, wou ik hem weer wel. En meer zoon zo. Ingewikkeld. Ja, heel ingewikkeld. Hm. Maar hij is overleden aan aids. En was je toen zelf uh, niet bang dat jij aids zou hebben? Ja, natuurlijk wel. Van wel meteen in het diepe, maar dat is wel iets wat je dan afvraagt. Ja, maar ik heb me toen, to, toen op de piek zeg maar, van de, de AIDS-periode... waar mezelf niet laten testen. Omdat uh, dan, ja... Wat heb je aan als je het weet? Ik dacht, ik merk het wel of, of als ik het heb of niet. Hm. En ik heb het geluk gehad dat ik in de beginperiode... van de hele AIDS-golfbeweging... Uh, golf, ik niet in Amerika geweest ben. En niet zoveel als seks deed toen. Ik was er, denk ik, nog te, te jong voor. of Ik, ik verbond... Se ...seks met andere dingen, met seks... ...en dat je nou een relatie met iemand hebt, dus... ...ik heb, ik heb toen niet zoveel... Uh... Je bent eigenlijk de dans ontsnapt. Eigenlijk de dans, de dans ontsprongen, ja. Mm -hmm. Mijn broer, ja, die ging natuurlijk... Met, ...die stond met zijn broek op zijn knieën ergens in, in New York te feesten. Ja. En die is aan aids overleden? Ja, die is ook aan aids overleden, ja. Mm. Maar je hebt die toen niet laten testen? Nee, ik heb hem niet laten testen. En, en sindsdien? Of weet je het nog steeds niet of je het hebt? Oh ja, ja, uit ik, heb me, he? ik heb me uh, geloof, nu was het een paar jaar geleden, een keer laten testen. Maar tegenwoordig ga je ook niet meer uh, dood aan HIV? Nee. het is een ja. soort suikerziekte geworden. Uiteindelijk. Weet je, met die medicijnen, die cocktails en die, uh, die al die medicijnen. Ik heb wel veel, veel, veel vrienden die, die HIV-positief heeft, die heeft zijn of eet hebben. Ja, het blijft natuurlijk wel kwakkelen met medicijnen. Ja. Maar genoeg, genoeg, genoeg oude wordt over aids nou. We gaan de tuin in en ik ga jou de nieuwe kabouterallee laten zien. Dat is de kabouterallee? Ja, daar gaan we naartoe. Ja. Je vroeg net of ik me nog herinnerde. Volgens mij was toen ik hier wel eens kwam, ook maar een paar keer vanwege dat programma... was het was eigenlijk een groot deel van de tuin was ook eigenlijk televisietuin. Ja, het was allemaal nee, ik bedoel, Maar het was ook echt aangelegd met het oog op het programma. Moet je zodat... nou kijken hier. Allemaal blauwe knopen die staan. Het is een heel zeldzaam plantje. En het meest zeldzame is, zijn de wilde orchideeën die bij de, bij de vijver staan. Maar dit is echt, jongen, dit is, ziet er allemaal zo goed uit. En zoals maar je, je zou... ziet wordt er gefaseerd gemaaid. Hè? Dus dat je in, het, in, de, in de nazomer toch nog wat... Uh, bloeiende dingen hebt. We lopen door de fruit... door de fruitbomen. Dat, ro oranje, dat roze is wel mooi, hè, de roze Pasen Ik weet nooit wat onkruid is en wat de bedoeling. Dit is allemaal onkruid. Ja. Dit is een heemtuin. Allemaal onkruid die de bedoeling is. Onkruid die de bedoeling is. Maar we gaan even de kast in. De druif, de druif weer laten zien. Kijk eens, kijk eens wat daar houdt Ja, dat is mooi. Geweldig, toch? Ja. Beetje kleine druiven, hè? Die worden natuurlijk nog groter. Nou, ze worden niet veel groter, hoor. Het is een, uh, het is een, ja... een soort kabouterdruif. Een kabouterdruif. Nou, dat zijn de tomaatjes. Die staan er ook geweldig bij. Toen we dat programma maakten, had je een tuinman? Heb je die nog steeds? Of doe je het zelf? Nee, nog steeds. Hans, die helpt nog steeds. Die doet meer de buitengebieden en het snoeien en het... Uh... Het buiten, buiten dingen, maaien. Een uh, beetje het grote werk. Dus ja. dingen zoals druiven en uh, tomatenplantjes. En dat soort dingen hou je de zelf de allemaal bij. En de en de groententuin. Dat en, doe je zelf. En om het huis doe ik zelf. Grappig. Hier staat ook nog de ruïne van wat ooit de winkel was... waarin jij uh, je eigen groenten verkocht in, in, in die zes weken dat we dat programma maakten. Ja, het staat op de monumentenlijst. <laughs> en Herman die gaat het van de zomer zou die... Uh, zou die de lekkages uh, repareren? Maar... Eerst zien, geloof ik. Ja, nou herman of is de staat, is gene... staat daar? Hoe schrijf het nou eens? Doe het zelf. <laughs> dat zijn, uh, ja, hoe moet je ze omschrijven? Een soort pluimen. paars paarse, paarse pluimen. Ja, ik ben kleurenblind. er oh, is dus heel veel van, van wat hier allemaal aan mooie kleuren te zien, dat zie je eigenlijk niet. Dat zie ik niet. Of ontgaat me deels. Als je, als, je van dicht, als je ze van dichtbij ziet, dan zie je inderdaad dat het gewoon orchideeën zijn. Kijk. Nou, orchideeën zijn toch eigenlijk helemaal geen natuurlijke planten in Nederland? Nou, dus wel. Dus ja, ja. bijna uitgestorven. Ze hebben een hele speciale verhouding in uh, water. Drassig en, uh, drassig ja. en toch droog. Ja, want er staan hier bij een soort vijvertje. Maar jongens, ze zijn zo groot. Het lijkt net nep. Ja, dat is leuk, hè? He? Ja. ja, het is toch jammer dat het radio is. Dat natuur, dat natuur er zo onnatuurlijk uit kan zien. Want die komt bijna tot jouw knieën. Ja. Zo groot is die. Of zo klein ben ik. Plotseling klonk er muziek, die is er natuurlijk later tussen gemonteerd. U hoorde I'm Blue, tussen haakjes, de Gong Gong Song van de Ike Kets, Het achtergrondkoortje van de Ike en Tina Turner Revue. Dat is een liedje uit 1961. Dit is de avonden op Radio 6 met twee uur lang één gast. Acteur en scenarist Arjan Edeveen. Of eigenlijk ben ik de gast bij hem in zijn huis met tuin in Friesland waar we door het hoge gras lopen op weg naar de Kabouterallee. Wat ontvlucht jij nou eigenlijk als je hier naartoe gaat? De mensheid. <lacht> dus het is echt leuk dat ik op bezoek kom. Ja, maar jij bent geen mens. Ah, oh, dat is waar. Ja. Je bent een journalist. Dat is misschien nog wel erger. Precies. Je hebt ook een huis midden in Amsterdam. Dat is eigenlijk waar je woont. Dit is een ik buiten. Heb ik, ik heb het helemaal, ik heb het helemaal, helemaal voor mekaar. Ik heb een huis in uh, Amsterdam, wat ik gekraakt heb in de, in de eind, 70, uh, eind 70 jaren, in 78. In de grote kraakperiode. Toen was jij al geboren? Toen was ik één. Toen was je één. En daar woon ik nog steeds. Maar dat is echt, uh, nou, bijna Hartjecentrum. Ben je hartje je dat centrum? thuis geweest? Ja, daar ben ik was geweest. Ja, bijna Hartjecentrum. Nou, dat is Hartjecentrum. Het is vijf mm. minuten van het Centraal Station af. Ja. En dit is echt, nou je moet, het is een eind rijden en dan nog, nog ver over een, over een soort hobbelpaadje. Ja. En dan kom je uiteindelijk hieruit. Ja, en waarom ik, hier, waarom ik deze plek gekozen heb is inderdaad omdat er geen buren zijn en geen weg. Dus ik heb geen, ik heb geen verkeer, ik heb hier echt stilte. En hoe, Eindelijk... hoe lang ben je hier nu bijvoorbeeld, nu? Sinds wanneer? Sinds uh, gisteren ben ik gekomen. En dan ben je dus alleen? Er is geen, geen gezelschap bij? Nee. Bijvoorbeeld jouw vriend komt niet hier naartoe? Die komt morgen naartoe want we gaan morgen naar de opera in Spanje gaan. Maar is die net als jij dat hij af en toe dat, stads, uh, uh, nee, dat is geen ontvluchtte? Nee, die do doet dat meer om mij te plezieren. Maar die, die komt hier twee of drie keer per jaar, een uh, weekend of zo. Maar die heeft dat helemaal niet op. Hm, de natuur... De natuur, die, die, die, die, die, die, die wil die de. Dat is een stadsmens, die wil mensen om zich heen hebben. En, en een totaal ander iemand dan ik ben. Waarom ik het ook zo leuk vind dat het mijn vriend is. Want op ja. opposite attracts. Snap je? En Guus, dat is dus iemand anders met wie je dit, dit uh, huis hebt gekocht. Die is hier ook veel minder dan jij. Dus jij bent hier echt vaak helemaal alleen. Ik ben hier vaak helemaal alleen. Maar ik ben hier nooit alleen omdat ik altijd de honden om me heen heb. Hè? Maar is dan bijvoorbeeld... Dan, dan zijn er, gaan er dus ook dagen voorbij dat je helemaal niemand spreekt. Dat je echt ook zelfs niet praat. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien zit ik wel in mezelf te praten. Of ik, heb, ik praat af en toe wel tegen de hond. Nou, maar ik bedoel, je, je krijgt echt een soort in, in jezelf gekeerdheid. Ja. Dat voor mij haast verslavend werkt. Ik vind het uh, uh, altijd een geweldige ervaring om om dan hier naartoe te komen en dan uh, alleen te zijn. Ik vind me eigenlijk heel erg gelukkig en tevreden en op mijn gemak. Aan het begin van die nieuwe voorstelling, die nog niet helemaal klaar is... maar die ik al wel gezien heb, zeg je um, dat je je het minst alleen voelt... Als je, als je alleen bent. Klopt. Dat was een intrigerende zin. Maar dat is ook zo... Ik denk omdat ik dan, dan mijn, mijn hoofd of mijn gedachten minder gestoord worden door bijgedachten. Van wat, wat voor een informatie je krijgt van andere mensen. Ik denk van wat wil je ermee of wat bedoel je ermee? Of. of... Dat wil ik allemaal niet. Dat wil ik allemaal niet. Daar heb ik geen zin in. Ik wil zijn in mijn eigen gedachten. En, en vind dat het prettigst. En dat kan niet uh, in gezelschap? Of in de stad bijvoorbeeld? Dat werkt vaak niet in gezelschap. Omdat uh, mensen iets van, je, iets van je vinden of iets van je willen. En je altijd een mening ergens over moet geven. Of beslissingen moet, moet maken. Zelfs als ik met, met de vrienden ben die mij goed kennen. Die, die, die storen zich daar ook, ook wel heel erg aan. Dat ik namelijk een soort geslotenheid heb. En gesloten, een gesloten mens ben. Terwijl ik aan de andere kant ook weer heel erg open ben. En eerlijk ben. In, Het verbaast in... me zo dat jij zo, altijd zo openhartig bent. Ja, maar... Uh, ook ja. in interviews, waarvan ik me kan voorstellen... maar misschien ondergraaf ik nou mijn eigen vak. of Ja, vak. Maar mijn eigen uh, ja. beroep. Ik kan me voorstellen dat, je, dat er heel veel dingen zijn... die je helemaal niet wil vertellen voor een microfoon. No, maar Dat zeg ik ook niet. Als er dingen zijn die ik niet wil vertellen. Maar er zijn weinig dingen die ik niet wil vertellen, uiteindelijk... ik denk mijn diepste, mijn diepste emoties of mijn diepste gevoelens... of mijn, mijn diepste haat, denk ik niet dat ik, dat ik dat daar open voor sta. Omdat je daar dan nou, ja, echt... Uh, ja, je is er voor schaamt of dat, dat je niet wil dat andere mensen dat, dat weten. Dat je, dat je zo over dingen denkt. Ja, maar zelfs heel uitgesproken ideeën die je hebt... De laatste jaren heb ik natuurlijk af en toe wel een beetje gevolgd... dat jij in interviews... Zij. Ja. En een van de terugkerende onderwerpen is altijd jouw um, opvattingen over relaties. En dat je, dat je dat. Nou ja. Hoe heet dat nou? Niet monogaam, polygaam? Een, een open, open, open, een open huur. relatie. Een ja. open relatie heb je. Ja. Eigenlijk heb ik een, een gesloten relatie hoor. Ja. ja. En. Ja, maar dat soort dingen, daar praat je toch heel, dat, daarvan zou je kunnen zeggen... dat is veel te persoonlijk of te intiem of zo, maar dat komt toch helemaal ja, in. Ja, maar in. ik vind het heel erg belangrijk dat je laat zien... Dat, mens, dat, dat je een relatie kan hebben en dat je van iemand kan houden... met een, open, met een bepaald soort openheid. Omdat blijkt, als je oud wordt... dan blijkt dat je, je seksuele gevoelens die je met iemand hebt... vaak verschuiven of, of na een aantal jaren dat je dat je het wel weet, of dat je denkt van... Oh, ik wil, ik wil, als je van ka ik hou van kaas, maar ook van jam En als je elkaar daar vrij en open in laat... dan dat, dat je relatie daar alleen maar rijker door wordt. En zoiets... In plaats van dat je uh, elkaar beperkingen oplegt. Daar dat, dat, dat, dat is het leven... Uh, daar, zo, is, daar is, zo is volgens mij een mens niet... niet uh, zit een mens zo niet in elkaar? Maar, waar, maar de reden om zoiets te vertellen in interviews is dat je denkt van daar is werk te doen. Dat je dat, uh, dat, dat wil delen met mensen, dat soort opvattingen, zodat je hoopt dat zij er misschien ook anders over gaan denken of zo. Nou, dat, dat zeiden ze, oh, laat ze het lekker zelf allemaal uitzoeken, maar ik denk wel dat het... Dat het... Dat er wat dat betreft, betreft over, over trouwen en, en monogamie en zo, dat er weinig over gesproken wordt. Dat altijd staat. Ja, dus dat is dan of, die reden altijd, om altijd, dat mensen dat denken van nou dat kan niet, dat mag niet. En, en met al die, al die huwelijken ook, de, ook dat, dat, dat, dat, dat dat allemaal, dat die mensen uit elkaar gaan omdat ze zeggen van nee je mag niet vreemd gaan. Terwijl als de ander wel vreemd zou mogen gaan, dat dat, dat juist, juist een een verrijking of een, ver een, ver een verademing, opluchting, ja. een opluchting kan zijn voor, voor die, die, die, die, die relatie. Maar dat denk je dus, dat, je dan, dat het eigenlijk goed is voor de relatie om het te doen? Want ik kan mijn idee is eigenlijk... Als je dat, ja. ik, zou, ik wil geloof ik geen relatie, omdat je dan dat soort gedonderen allemaal krijgt. Er moet dan toch ook over gepraat worden. En krijg je dan nooit jaloezie of dat soort dingen? Uh, ja, ja, ja, Jaloziegevoelens, die blijven wel... Maar, uh... Ik zou dan denken, gewoon geen relatie is, is het makkelijkste. Dan ben je echt helemaal vrij om te doen wat je wil. Ja, maar een relatie, dat overkomt je ook. Je, je komt iemand tegen met wie je het dan klikt. En waarvan je het fijn vindt om met, bij die persoon te zijn... om die, die persoon te, te, te, te kennen. En daar wil je meer mee delen. En omdat dat gebeurt... He, en in het begin zeker je meer, dat seks belangrijker is. Dat je een relatie opbouwt. En doordat je, dan, doordat je dan verleden krijgt met die persoon. Wordt die persoon eigenlijk alleen maar belangrijker naarmate je hem langer kent. Omdat je meer met hem meemaakt. Maar moet je dan per se een relatie hebben? Want als je een relatie is, is het ook een soort afspraak. Waardoor je toch weer een soort gedonder kunt krijgen als je het met iemand anders doet. Maar dat heb, ja, dat heb jij dus niet. In ja, daar heb ik geen last van. Hm. Ik heb natuurlijk wel gedonder, maar ja, meer over ja, stomme dingen. Nou ja, net als ruzie maken over relaties of, of, of vreemd gaan is natuurlijk ook heel stom om naar. Ik bedoel, waarom maak, ja, nou ja, goed. Hm. Discussie gesloten. Laat maar nou, er is, de, nou maar er is wel veel doen. over te zeggen, maar veel voor te zeggen. Ik vind het eigenlijk heel, heel logisch hè? dat je zegt, je moet elkaar vrijlaten en zo. Maar ik moet er niet aan denken dat mijn ouders dat bijvoorbeeld zouden doen. Snap je? Die hebben dan, dat is nee, een maar leuke je, huwelijk. Sowieso, je sowieso niet weten hoe je ouders in bed zijn. Maar in, in bed doen met elkaar, dat, dat nee. is toch een in, in ieders grootste nachtmerrie? Ja, maar het is mooi om te zien dat uh, er ook in je omgeving... soort hele traditionele huwelijken zijn die goed gaan. Natuurlijk ik. heb je die. En je hebt ook mensen die heel erg blij en gelukkig zijn... met een monogaam huwelijk. Hoe was dat met jouw Fantastisch ouders? Fantastisch en fijn. Hoe was het met mijn ouders? Ik ga het niet over mijn seksleven van mijn ouders hebben... want dat <laughs> moeten zij zelf doen en dat ga ik niet uit de doek doen. Ik weet wel hele leuke... Ik heb, er is wel openheid geweest met mijn vader over zijn seksleven... en met mijn moeder over haar seksleven... maar dat gaat verder niemand anders aan. Mm -hmm. Dat moet je maar aan zichzelf vragen. Ja, voor zover dat nog kan, want alleen je moeder leeft nog. Moeder leeft nog, je. Ja. We zouden het nu over je jeugd kunnen gaan hebben. We kunnen ook naar de kabouterallee. We kunnen even naar de kikkers gaan luisteren. Naar de hond. Wauw, je zo ver van de bewoonde wereld af, hoor je toch nog altijd door de week zie je de, de tractors. Oh, ja, zijn gevaarlijk geworden? Ontzettend. Die machines die worden ieder jaar groter. Hey, even naar de kabouter alleen, want die Daar ben ik inmiddels wel nieuwsgierig naar. Je zult uh, verbaasd staan. Hmm. De, de haag hier is nu zo groot geworden. Ja, we lopen langs de buitenwal van, de, van het landgoed, mag ik het zo noemen. Hmm. En dat is nou zo groot geworden dat we in, daarin dan weer een weggetje ge, gehakt hebben. Dit is, de, dit is al de Kabouterallee. Nee, de Kabouterallee komt eraan. Vanaf hier begint de Kabouterallee. Ah, ja. je komt ineens in een Kijk. heel andere wereld. In een totaal andere wereld. Kijk nou, en hier bijvoorbeeld, wat hier allemaal uh, is, is allemaal vingerhoedskruid, Dus dat gaat volgend jaar allemaal bloeien. Ja, ja. En daar hebben kabouters aan geknaagd. Dus daar je ziet de tand afdrukken. Die geknaagd, ja. Wat vind je ervan, grijs? <tie> <tie> Waarom heet het de kabouter alleen? Omdat het uh, hier de kabouters wonen. Er staan nog geen enkele kavels te koop. Te huur. Kijk, maar hier zie je... zijn reef, reef, afdrukken. Oh, ja. Kijk, en daar zit lekker een hond te kakken. Ja. Daar zijn we nu live getuigen van. Reen lopen je dus ook. Het zijn best wel grote beesten. Nou, dat valt wel mee, hoor. Die zijn niet zo groot. Zie je ze wel eens? Die komen alleen met hun hoofdje vaak boven het hoge gras uit. Dus dan zijn ze een centimeter of 60, 70 hoog. Ja. En je ziet ze hier lopen? Ja, je ziet ze hier lopen. Dan lopen ze naar de paddenpoel toe om te drinken. En hier in de akkers liggen soms uh, bambies. Het is echt heel groot eigenlijk, hè? Dat, dat was ik nou een beetje vergeten, dat het zo'n groot terrein is. Melee zeven hectare is het. Ja, maar.. Daar dat, ja, dat, dat kun je, je hectare, niet zoveel bij voorstellen hè? bij nou, zo'n. Zo 15 voetbalvelden. 15 voetbalvelden, ja, dat is een beter uh, beeld. Maar misschien moeten we nog even het verhalen over vroeten afmaken. Ja. Ik hoorde jou in de, in de jaren daarna nog wel eens zeggen dat je, dat het eigenlijk een, dat je daar eigenlijk slechte herinneringen aan had. Nou, of omdat... Misschien naar de periode daarna. Maar... Nee, ik heb wel, het was wel een hele groot, Het was wel een struggle om het te maken. Ik had, dat, er was wel een wrijving met uh, de regisseur, vond ik. En. ja, uh, het Engelbert. Ja, en het werd natuurlijk op een kut tijd uitgezonden. Ik oh, geloof om kwart over zes of om half nee, zeven. Zem, middags. Zeven tot kwart over zeven of zo. In de zomer. Dus echt buitenmensen, natuurmensen, die, die zaten lekker buiten. Die ja. gingen echt niet naar de televisie kijken. Ja. En uh, ja, ik vind het jammer dat, we niet, uh, niet, niet, niet, dat ik er niet mee door mocht gaan. Dat is eigenlijk gek, als je de slechte herinneringen aan hebt... dat je dan toch door had willen gaan. Nou, omdat ik wel leuke ideeën had om er, om er, om er een vervolg van te maken. We hebben nog wel eens plannetjes gemaakt daarvoor, op papier gezet. voor Ja. Ja. En ja, eigenlijk Want was ook de bedoeling dat toen Joop admiraal zou meespelen. Met wie je toen een toneelstuk Precies. deed en je had een idee dat Precies. in het vervolg van Vroeten iets, meer, uh, ja, drama zou iets meer drama zou zitten en dan zou uh... ja allergie. Je hoort Ja van het hoge gras. Ah. Kijk, dat is vingerrotskuut. Ja, dat ken ik. Schiftig, hè? Ja, schiftig. Ja. Nooit slaaf van maken. Maar dat, dus dat was de En toen ging Joop Admiraal dood. Ja. Toen was er nog een plan voor een film met Erwin Olaf. Daar ben ik ook nog getuige van geweest, want daar moest ik ook iets voor op papier schrijven. Oké, okay, ja, dat ging ook niet door. Dat was, met... dat was allemaal in dezelfde tijd. Dat was allemaal in dezelfde tijd. Alle projecten, die, uh, die gingen niet door. Ja, dus dat is de reden waarom je er slechte herinneringen aan hebt? Waarschijnlijk een beetje... heeft dat er wel mee te maken, ja. En dat ik natuurlijk bij de VPRO nul op het rekest kreeg om, om dingen te maken... En ik heb nog andere formats geprobeerd te doen. En daar is, is heel veel tijd en energie in gezeten En dat is allemaal niet doorgegaan. Hm. Alle eerdere dingen die je voor televisie deed... of bijna alle eerdere dingen waren ook... waren eigenlijk een soort parodieën op televisieprogramma's. Ja, daarom vond ik het ook zo jammer dat ik niet met dat vroeten door kon gaan. Want het was een soort parodie op een, op een tuinprogramma. Ja, het was niet eens echt een parodie, hoor. Het was wel... Het was eerder serieus met uh, rare kwinkslagen erin. Ja. Of we proberen op een andere manier uh, een tuinprogramma te doen. Ja. Maar het was daarnaast ook... Althans, dat was Lennart Engelbert zijn bedoeling... een soort parodie op... Reality TV, waarbij ja. jij dus jezelf bent. Maar als je bijvoorbeeld ook uh, creatief met Kurk, was een parodie op een creativiteitscursus, ja. namelijk uh, creatief met karton, geloof ik, van de Tros, ja. zoiets hè. Uh, Satie, en daar er zaten ja, ook, ja. Ja, ook weer parodieën in op bijvoorbeeld zoiets als rond op rondom tien, ja. zo zo'n openhartig praatprogramma. Ja. Satires een... waren het. Satires op, op, op, op, op bestaande televisieprogramma's. Maar dat is ik... dus kennelijk steeds jouw inspiratiebron geweest, hè? Dat je dingen op tv zat, zag en dacht, daar met die vorm gaan we spelen of zo. Nou, dat is natuurlijk het leukste voor, voor tv, voor het handigste voor tv... om satire te maken over tv. Ik denk ja. ook... Dat nu nog steeds de meeste satirische televisieprogramma's... gaan vaak over televisie of mensen die op televisie zijn. Of mensen die, ja. over, op, die je kent van het mediacircus, zal ik ja. maar zeggen. Wel, wat voor soort parodie had je nog willen maken eigenlijk? Nou, ik was wel een beetje klaar met te parodiëren. Daarom wou ik het tuinprogramma doen. Ja. En, en de, dat is voortzetten met iets meer drama? Dat, erin. Dat, dat wou ik voortzetten met iets meer drama erin. Met dramablokjes erin, ja. Marple en Marple, herinner ik me. Ja, Marple en Marple wou ik doen. Iets met een uh, soort, soort Miss Marple-achtige... Uh, trouwens, wat ik nou later nu voor het gedaan heb, hè. Heb ik toch Miss Marple gedaan? ja. Oh ja, ja, in dat, in dat stuk uh, over de kerstal, oh, he? Dat kerst, heb ik niet gezien. Oh, dat ging kwart, daar ik kwam vermis. een Miss Marpley voor. Ah, ja. Heb dus je het uiteindelijk toch uiteindelijk nog kunnen doen, kunnen op, doen. Op, op toneel. Want uh, omdat al die dingen op, te, op, op tv dus een beetje doodliepen... ben je steeds, meer op, uh, steeds minder op tv en steeds meer op toneel gaan concentreren. Ja, heel, eigenlijk helemaal niet met Heb je nooit overwogen om radio te doen? Uh, dit is er nooit van gekomen. Want radio is namelijk... Daar heb je niks van, Dat blijkt nu wel. Heb je niks van nodig. Alleen een microfoon en twee mensen die met elkaar praten. En een locatie. Maar je hoeft, niet, je hoeft geen plannen in te dienen. Je hoeft geen uh, cameraploeg te regelen. En zo. Nee, dat is heel maar makkelijk. Maar Je hebt toch een plan moeten indienen... voor wat voor soort radio je wil maken? Nou, nauwelijks. Dus, nou, het, is allemaal, het is een veel informeler uh, medium. Okay. Dat heb je nooit gedaan? Nee, nooit gedaan. Ik had wel altijd... Ik dacht, ik vind het wel leuk om een nachtprogramma te maken... En dan lekker veel over seks te praten. Op de radio of tv? Op de radio. Je moet het natuurlijk. Je hebt, je hebt een goede stem, maar je moet het ook een beetje van je hoofd hebben, hè? Ik heb helemaal geen goede stem. je niet? Ik heb een hele uitgesproken ja. stem. <laughs> Erg nasaal en monotoom. Monotoon. Monotoom. Maar ja, joh. Ik vind hem wel goed. Maar je hebt ook, ik bedoel, mensen zien dat niet, maar je hebt ook wel een, een, een, een, een expressief hoofd. Ja. Dus moet je er eigenlijk bijzien. In het gunstigste geval ja, moet je er eigenlijk bij zien. Dus dan ben je toch beter geschikt voor film of televisie of theater. In tegenstelling tot mij bijvoorbeeld. Leonard vond altijd dat jij eruit zag als een champion. Jullie hebben mij nog de rol van champion in Vroepen aangeboden, ja. Maar dat had ermee te maken dat jullie hier de hele dag buiten bezig waren in de zon... en dat ik altijd s'nachts, voor de ik volgende draaidag... op het laatste moment nog scriptjes in elkaar zat te draaien. Ja, dus ik zag bijna geen daglicht. Daarom was ik zo wit in die tijd... Oh. Jij hebt jezelf wel eens als aspertie beschreven. Ja, maar dat ben ik dat ook. ik een lange. Ja, nu niet meer, maar vroeger was ik altijd lang en dun. Loes, die noemde me... Loes Luca noemde me altijd. Uh... ongebakken deegslierend. <laughs> dat is ook aardig, hè? Maar zoals je hier ziet, uh, is het ratelaarkruid helemaal door de weilanden in Wat hier. Wat heeft dat er nou mee te maken? dat er eerst ratelaar kruid moet komen voordat er uh, orchideeën komen. Hoe zie jij je eigen voorkomen? Wat vind je van je hoofd? Uh, joh, ik, vind, ik, uh, ik, uh, ik uh, zou geen uh, foto of schilderij van mezelf in de muur willen hebben. Maar ik ben wel tevreden met mijn uiterlijk... omdat ik er nog vind van mezelf dat ik een tamelijk neutraal hoofd heb. Dus dat is voor, voor het werk. Je kunt er alle kanten mee op, hè? Kan alle kanten mee op. Ik, vond het zo, ik zag vorige week de dvd van Lang en Gelukkig. Dat was eigenlijk een soort musical-achtig ja. toneelstuk. Maar daar is ook een film van gemaakt door Pieter Kramer. Ja. En daarin speel jij verschillende rollen. Ja. Waaronder die van de psychiater met die pijp. ja. Ik zag pas op de aftiteling dat jij dat was. Ja. Dus het is, en dat is toch maar met mile, minimale ingrepen kun je je hoofd helemaal veranderen. Klopt. Maar dat heb ik gehad, ik met een plakbandje, met mijn plakbandje met een, met tegen mijn neus aangedaan. Dat je met je neus inkeek. Jullie deden en ik dat ik bij de Troebaan Broers ook wel? Ja, ik naar achteren. Een gezicht? Ik drukte mijn gezicht naar achteren zodat je meer een dikkere, dikker hoofd krijgt. Ja. ja. Maar, die, maar dat, die neus maakt veel uit, hè? Dus is een plakbandje op je neus en dan maak je dat plakbandje vast op je voorhoofd of zo. Dat je die neus een beetje omhoog trekt. En dan krijg je ineens een heel ander gezicht. Ja, en wat dit nou is, mag Joost weten. Ik weet niet wat dat is. Plantje, we hebben het over een plantje. Vind je het jammer dat je kaal bent? Of kaal, Heeft nooit... Heeft me nooit... Heeft me nooit... Uh, heeft me no heb me nooit erg gevonden. Jullie hebben daar een keer een heel... Uh, dat belachelijk gemaakt. In een... Creatief met kurk heb ik een uh, parodie gedaan op de uh, haartransplantatie. Dat uh, de haar van je balzak op je, over je hoofd getrokken wordt. Balzak Zaken. met een C. Balzak <tus> met een C. <tus> ik zag ook een DVD van uh, ja. uh, Creatief met kurk Ik vond eigenlijk dat jij een beter hoofd hebt gekregen in de loop van de jaren. Ja, ik ben wat dikker geworden. Ja, maar ook een beetje uh, goede kop. Dat grijs staat je wel. Ja. En het baardje staat je ook. Ja, ik ben hem wel, ben wel, te ben wel. Ik, ik zou mezelf niet als knap willen schrijven, maar als ik dan zo'n beetje om me heen kijk. En zo als je op het internet snuffelt, dan denk ik van nou, dat valt helemaal nog wel mee met mij. Maar dat komt omdat ik natuurlijk geestelijk heel erg uh, gerijpt ben. Dat snap jij natuurlijk ook wel. Dat is een cliffhanger. Voor na de reclame. Ja, het, ja, ja. Mag er een meidje hopelijk worden al? Ja, van mij wel. En dan draaien we intussen een liedje van Band of Horses. Some strange place Down to Savannah in the was dus het laatste wat je deed op televisie, hè? Zelf, zelfgemaakte, geproduceerde dingen, televisie, ja, dat okay. klopt. Daarna heb je wat film gedaan, ook wel die kinderfilms en zo... schieten we nu ineens er binnen. Die heb oh, ik nooit gezien ben Kapitein Rob. De kapitein Rob en, uh, Weet je wat ik altijd zo bit bit wonderbaarlijk vind met jou? Dat je zo ongelooflijk veel doet. Ept. Dat komt omdat ik in vele potjes loop te zit, altijd, zitten roeren. Ik heb ja. er altijd voor gezorgd dat ik niet in één, in één mm. ding zat. Of ja. in één ding deed ik. Dacht, je moet het verspreiden. Nou, daarom was ik ook altijd Want daarmee erg... verspreid je ook het risico. Dat als er, ja, als er je werk uitziet. het risico... en daar verspreid je ook meer je, je kansen en je werk. Ik altijd zeggen, ik wil geen VPRO-hoofd worden... Maar ik had ook altijd, ik wil geen Joop van der Ende hoofd worden. Terwijl ik wel op een gegeven moment en voor Joop van der Ende werkte en voor de VPRO. Ja. ik dacht, nou, beter kan je niet hebben. En, en Joop van Ende. Hey, op! En Joop van der Ende is dan bijvoorbeeld musical-achtige dingen. Was het musical? Ik heb, uh, de, de, ik heb uh, toen ik. Uh, onder twist, dat speelde nog niet op, gedaan. Maar, maar, is, ja, er, een een van, daarvoor had ik al nog uh, Fly Away. Oh, ja. Dat was het eerste project dat Joop. Wat het was zelf, zelf geschreven... Euh... Zelf geschreven en zelf geproduceerd met hulp van Joop. En toen was het voor het eerst, had ik dus mijn eigen bedrijfje. Het was mijn eerste, eerste theaterding van, van mijn eigen bedrijfje. Een ja. beetje een revue. Ja, beetje, een beetje. Het was uh, het Faust thema. Een Faust revue omdat ik vond dat mijn eerste productie iets moest doen. Dat ik, dat ik, dat ik samenwerk met de duivel. Mm. Omdat men dat een beetje vond toen. dat zeiden, van, hoe kan je nou dat je bij de VPRO werkt... en dingen kan doen bij de VPRO, wat, whatever je maar wil... dat je nou met Joop van de Ende een, een, een, een vrije productie doet. Een, een, een pak sluit met Joop van de Ende. Ik dacht, nou, dat ja. is nou juist precies waarom ik het doe. Grappig. Maar goed, als we, als je, dan, je hebt er ongelooflijk veel dingen gedaan. Ook vorig jaar nog, of dit jaar nog, misschien nog wel. Nog een musical. Ja. Die ik ook niet gezien heb. Hairspray. Hairspray. Wat ik wel van je gezien heb is in de afgelopen jaren is een, voorst, die voorstelling die je met Joop Admiraal maakte. Hoe heette het ook weer? Echt iets, om, Echt iets uh, om naartoe te leven. Ja, dat was een mooie voorstelling. Was heel erg goed. Heel. Ja. Een tragicomedie. Ja. Geert-Jan Reinders die heeft me toen geholpen met het schrijven van het script. Een hele, ja. voorstelling. Dat, ja, dat een hele mooie voorstelling. Dat was rond 2005, daarna heb ik uh, je in Lang en Gelukkig gezien. Dat was van het Rood Theater, maar dat was niet iets wat je zelf geschreven had. Hè? Nee, dat had Don Duits geschreven. Ja. Maar ook een mooie voorstelling. En uh, dit voorjaar zag ik je samen met Jack Woutersen in Tocht. In de Tocht. Ja. In alle drie die voorstellingen die ik dus van jou gezien heb, speel je een vrouw. Oké. Okay. Nou, dan heb je het net getroffen. Nou, dat is de vraag, want... Je speelt misschien wel net zo vaak vrouwenrollen als mannenrollen. Misschien wel vaker. Uh, ik denk dat het een beetje op de dom is. Ja, waarom zou dat zijn? Ik denk dat ik in uh, de vrouwenkarakters meer emotie en gevoel kan leggen... dan in, uh, in de mannelijke karakters. Mannen vind ik vaak, toch vaak uh, saaier. En ik, ik denk dat het ook altijd leuker is... Om, om, om naar te kijken, en daarom zie je ook vaak vrouw, mannen die vrouwenrollen spelen... in plaats van vrouwen die mannenrollen spelen. Ik denk dat het een interessant gegeven is dat een man een vrouwenrol speelt. Zeker als je een, een, een vrouwenrol speelt die, die, die, die heel erg karakter is. Dus niet een, een travestietenrol of dat het, niet, dat het er niet zo om gaat... Om het, om, het, om het uiterlijk, maar om, de, om, de, om, de, om de, de inhoud van de rol. Het grappige is dat je hebt het met Joop Admiraal gedaan Ik bedoel, vrouwen gespeeld. Ja. Uh, die had al volgens mij al eerder ooit een voorstelling van ja, zijn moeder gemaakt. Ja, natuurlijk. Die heeft een legendarische voorstellingen gemaakt. En eigenlijk was Joop Admiraal ook een grote inspiratiebron van me. Mm -hmm. Maar die man die, die, die speelde een vrouw. Ik, ik heb die voorstelling gezien met iemand anders. Die minstens een uur of zo heeft gedacht dat die, dat die man echt een vrouw was. Mm -hmm. Die kende Joop Admiraal niet. Dus die speelt dat zo overtuigend en zo vrouwelijk. Ja. Dat is ook niet, inderdaad niet zoals met Travestie... dat het bijna een soort belachelijk maken is van vrouwelijke trekjes. Maar het is echt een vrouw. Je bent een man en je speelt echt een vrouw. Ja. Met Jack Woutersen in Tocht is het heel wat anders. Want dat is echt een hele mannelijke man. Ja. Het is natuurlijk een reus. Ja. Een reus van drie ton. Ja. En, maar hij zag er ook zo goed uit. Ik ook, ja. Hij, ik zei dat hij in ieder geval iets met blote armen moest doen. Dat dikke ik bovenarmen. Ik was gefascineerd fas, fas, van vrouwen van die, die, die, die, die, die, die, die die dikke kalkoenen onder krijgen. Ja. Ja. Hij speelde ook zo'n beetje zo'n kordate vrouw... met zo'n zo half lang afgeknipte kapsel. Het stond hem heel goed. Ja, het stond hem heel goed. Een hele goede vrouw. Jack is een geweldige... Goede goede acteur en een leuke man. En ik, ik kan zo ontzettend goed met hem werken. Mm. Omdat ik denk, Jack en ik, we zijn, zijn van dezelfde leeftijd. We zijn allebei een beetje zelfmeet. Jack is begonnen als cir met circus, als circusartiest, als clown. We gaan heel erg goed op samen. En ik hoop echt uh, dat ik in de toekomst weer wat met hem mag gaan maken. Ja. Je hebt wel vaker iets met, bij het Roodtheater met hem gedaan ook. Hè? Ja, hij heeft er op een gegeven moment halverwege lang en gelukkig overgenomen. En wat heb ik nou, nog niet met hem gedaan? En die kerst. Uh, Moord in de Kerststal zat hij daar niet over? En de Moord in de Kerststal, dat hij ja, gaat. Oh, trouwens, ook speel. heel recent. Ook ja. een heel recente voorstelling. Dus je maakt nou. echt ongelooflijk veel. Maar nog even over die, ik over maak die denk die... Ik ieder jaar wel, schrijf ieder jaar wel één stuk. Ja. Nou ja, en dan speel je ook nog in andere dingen. Ja, dan, dan doe ik nog, nog, nog... En nog reclamespotjes en zo? Ja. Spotjes. En ik heb de... Uh, hoe heet het? De radio. Heerlijk duurt het gedaan Met de Chitske en de Pierre Bokma. Oh, ja. en de, ah, schaam, ja, radio. radio. Een soort radio. hoorspel eigenlijk. Musical in ja, een hoorspel. Musical. hoorspel. Goed, maar dat is een beetje van die stomme gesprekken... waarin je iemand zijn hele carrière gaat opzommen. Maar in jouw geval is het wel verbazingwekkend. Dan ja, krijg er wel twee uur vol... Ja, nou dat, maar ik, ik zat me er ook echt over te verbazen... Hoe, hoe ongelooflijk veel je aanpakt. En dat je er toch tegelijkertijd ook hele dagen hier... in jezelf gekeerd zit te zijn in Friesland. Ja, maar ik ben het heel erg goed in. En het is nu deze zomer, omdat er, ik zou in een, in een televisieserie mee gaan doen... maar die televisieserie ging niet door. Mm -hmm. Dus daarom ben ik zoveel vrij nu. Wat ik heerlijk vind. Mm -hmm. Omdat ik me dan helemaal goed kan concentreren op die uh, soloshow... op die Ja. Dus dat ga ik. Uh, maar in je nou, trouwens ook weer. Uh, de hoofdrol is eigenlijk een vrouwenrol. Ja, de allebei, hè. het is een man ja. en een vrouw in één. Het is een echtpaar. Ja, maar moeten ik we speel nu... drie rollen. Ik speel een, een echtpaar, een man en een vrouw. En ik speel een rat, een rat. Ja. Dus een soort entertainer. Ja, en over die nieuwe voorstelling Edeveenzaamheid straks meer. Aan de andere kant van het nieuws in de tweede uur van deze zomeravonden met Arjan Edeveen. En het zal dan ook een beetje over drugs gaan en een beetje over seks. En uitgebreid over zijn vak, acteren en schrijven. En over zijn jeugd en zijn familie. Het lijkt verdorie wel een diepte interview. Tot zo. U luisterde naar het eerste deel van een aflevering van Zomeravonden... door de VPRO, eerder uitgezonden in juli van dit jaar. Gijsbert van der Wal is in gesprek met Arjan Edeveen... en de onderwerpen die er opzonden voor het volgende uur klinken beloftevol. Acteur en scenario-schrijver Arjan Edeveen vierde gisteren... op 9 september was dat zijn 55e verjaardag. We zijn bij hem terug na het NOS-journaal, straks om 4 uur. Tot zo.